Drie uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Libië zitten nog drie Nederlanders die het land uit willen... maar niet weg kunnen komen. Dat schrijft het kabinet in antwoord op Kamervragen... over de mislukte helikopteractie. In totaal zijn er 28 Nederlanders in Libië... maar de meeste van hen willen daar blijven. Met de drie die weg willen heeft de regering dagelijks contact. Over de helikopteractie van 27 februari zegt het kabinet nogmaals dat er geen alternatieven waren. Vervoer over de weg of per vliegtuig leek niet mogelijk. Volgens het kabinet was de evacuee in Libië niet in levensgevaar. Maar had hij na een eerdere weigering aangegeven dat hij toch graag door de Nederlandse overheid wilde worden geëvacueerd.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 De meeste slachtoffers waren afkomstig uit inheemse bevolkingsgroepen als Indianen en Eskimo's. Frankrijk en Nigeria hebben een VN-resolutie opgesteld om een einde te maken aan het geweld in Ivoorkust. Bij de verkiezingen in november werd de zittende president Gbagbo verslagen door zijn rivaal Ouattara, maar hij weigert op te stappen. Het geweld is vooral gericht tegen aanhangers van Watara, vooral moslims. Gisteren werd voor de derde keer deze maand een imam vermoord. En ook worden aanhangers van Watara gestenigd of levend verbrand. Frankrijk en Nigeria pleiten onder meer voor sancties tegen Gbagbo... en een onderzoek door het Internationaal Strafhof. De VN-resolutie wordt komende week besproken. Het weer, vannacht op veel plaatsen bewolkt, er kan wat lichte regen vallen. minimaal rond 3 graden. Ook overdag veel bewolking en wat regen. Maar hier en daar ook opklaringen. Het wordt 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 En daarin kunt u gaan luisteren naar een aflevering van Helden van Toen. Ik had dit programma al eerder gepland. Echter, dat liep even anders dan we hoopten. Maar ik heb u beloofd dat u het gesprek met Emmy Verhey toch nog in een nacht voorgeschoteld zou krijgen. Op zondag 13 maart vierde Emmy Verhey haar 62e verjaardag. Eind vorig jaar ontving Ben Kolster... de internationaal beroemde violiste in deze bijdrage van NTR...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 Goedenavond en welkom bij Helden van Toen... waarin we iedere week terugkijken op het leven en werk van een prominente Nederlander. En daarmee laten we u weten dat de recente geschiedenis van ons land weer tot leven komen. Mijn gast van vandaag begon op haar zevende met spelen, Een muzikale keuze die bepalend was voor haar leven. Op haar dertiende, in september 1962... speelde ze voor een afgeladen koerhaus in Scheveningen... het vioolconcert van Tchaikovsky. Het vormde het begin van een internationale carrière. waarin ze zou werken met violisten als Yehudi Menuhin en David Oostrach. En met dirigenten als Ricardo Chailly, Jean Fournet, Hans Vonk en Bernard Haitink. Vandaag is onze held van toen violiste Emmy Verhey. Dag Emmy, goedenavond. Goedenavond. Fijn dat je er bent. Uh, dit is een radioprogramma, maar het is ook een televisieprogramma. Het wordt uitgezonden ook via het geschiedeniskanaal Geschiedenis24. En daarom gaan we nu luisteren en kijken naar een groot moment uit je leven. Voor een volle zaal met op de eerste rij in de internationale jury... onder voorzitterschap van David Uistracht... vertookte zij in opperste concentratie het vioolconcert van de grote componist. U hoort een fragment uit het tweede deel, het Canzonetta Andante. Dat was in 1966 in Moskou, het, uh, het wereldberoemde Tchaikovsky-concours in die stad, toen nog in de Sovjet-Unie. Ja. Uh, je, uh, ja, je haalde de finale, je werd daar uh, ja, de winnares, zullen we maar zeggen. Uh, wat betekent dat voor een 17-jarige, want zo oud was je toen, om daar voor het front van iedereen die ertoe doet in de muziekwereld, in de, viool, uh, in de wereld van de vioolmuziek, van de klassieke muziek van dat moment. Wat betekende die overwinning toen voor je? Eh... Uh... Ja, nou het was eigenlijk toch wel een grote verrassing. Want ja, ik ben niet uh, geneigd om te denken dat ik uh, dat ik toen al. Nee, ik was niet geneigd om te denken dat ik toen al een held was. <lacht> dus <lacht> dus uh, nee, het was wel een enorme verrassing. En dat was, ja, het, en, en ik was er heel blij mee, want het helpt natuurlijk om, uh, om verder te komen. Ik bedoel, je krijgt ineens in zoveel aandacht mm -hmm. en uh, van, van van de, pers, de media. En nou, het is heel overweldigend ja, kan ik me voorstellen. Ja, het is ja. inderdaad. Uh, dat was ja, ongelooflijk. Uh, als je daar staat, in opperste concentratie, konden we ook zien. dan uh, ja, 17 jaar al heel veel gedaan. Ik zei straks op je zevende begonnen met voor het eerst die mm. viool vast hebben. Maar op je dertiende ja, al dat koerhuis met, met 2500 mensen. Ja. Dat is toch ongelooflijk al? Ja. Voor, voor mij als, als muzikale leek. Uh, dat is een ontwikkeling die dan heel snel gaat. Heb je dan al het gevoel als je daar staat. Ik heb hem? Zoals een sportvrouw soms kan denken. Ik had laatst Ada Kok hier, goud in Mexico ja, ja. bij dat ja. Die had bij die tweede race het gevoel, dit wordt hem. Oh, ja. Had je dat daar ook op dat podium staan in Moskou? Eh... Uh... Nou ja, ik zat al in de finale. En ik had wel toen dat eerste deel gespeeld, dat ging niet zo goed. Uh -huh. En toen dacht ik, nou, ik zit gelukkig in de finale. Dat, dat is, zo ongeveer heb ik, euh, nou ja, ik weet het ook niet meer precies. Het is natuurlijk al een tijd geleden. Maar ik was niet overtuigd dat ik in de prijzen zou vallen. En dat is dan ook inderdaad niet echt gebeurd. Maar ja, toch, die laatste ronde... Uh -huh. Ja, dus, maar, um, ja, zo. Heel bijzonder. En dan kom je thuis, in Nederland, in die tijd. Het oude Schiphol, Schiphol-Oost ja, hadden we toen nog. Dat is, uh, oh, ja, me, de koningin kwam terug. <laughs> <laughs> Ongelooflijk, dat was echt, dat was echt totale verbijstering. Ja. Zoveel mensen, zoveel fotografen, inderdaad. Alsof je een filmster bent en dan daal je daar die trap af. En ja, ja, ja, ja, ja, ja. veel bloemen, ja. ja. En dat is wat wij zien. Maar daar gaat, en nu gaan we verder terug in de tijd, daar gaat... Heel veel werk aan vooraf. Vanaf je zevende. Mm -hmm. um, ja, ik, ik, ik heb daar toch geen beeld bij. Uh, een klein meisje van zeven jaar. Uh, wat is dat dan dat je dacht? Of waren het toch je ouders die dat dachten? Ze moet viool gaan spelen. Of heb je het allemaal zelf bedacht? Uh, ik, kreeg, ik kreeg een viool in mijn handen. En dat vond ik wel leuk. Wel leuk. Maar dat ja. zo, hè, dus. En... Uh... En toen kreeg ik les. In het begin vond ik het ook nog wel leuk. Maar toen uh, vond ik het op een gegeven moment niet meer zo leuk. Maar daar was geen, geen ontkomen aan. Het bleef gewoon bij die viool. Dat waren dus mijn ouders inderdaad. Ja, ja. ja, ja. ja want uh, als kind... ja, Het had ook een, een, een van God kunnen zijn of een trompet, nee, bij zo'n spreker. Nou, maar. Nee, mijn vader speelde viool. Ja, maar, en, maar een instrument voor ja, een kind, voor een op, kind kan dat allemaal. Ja. Dat kan dat van alles natuurlijk ja, zijn. Ja, ja. En dan is wel bepalend natuurlijk dat je uit een heel muzikaal... Uh, ja, een muzikale familie ja, komt. Ja, ja. Ja. vertel eens, je vader was een, een beroepsviolist. Ja. Ja. Ja, dus, uh, ik Gerard Verheij, voor hij, zeg ik er maar even bij. Ja, ja, ja. en uh, mijn moeder speelde ook veel, maar niet. Dus ik heb dat niet meer meegemaakt, maar als, als amateur. Mm -hmm. En ja, dat, dat, die concerten waren natuurlijk altijd aanwezig. Hij was het tweede concertmeester van het Fries Orkest. En ik ging dan wel mee. En ik, die vond ik wel vaak heel vervelend, weet ik nog wel. Maar ja? ja. als er een violist stond, dan vond ik het nog wel enigszins interessant. Lola Bobesco En nou, ik weet niet wie ik allemaal voorbij heb zien komen. Maar Otnopelsov, als ik die naam tenminste zo uitspreek. En Herman Krebbers natuurlijk. Uh -huh. En Theo Olaf. En, uh, maar na de pauze, ja, dan bleef ik ook. En dan was er zo'n symfonie. Van ja, dat weet ik al niet meer. Ja, het vond toch wel lang. Gewoon lang. Wat ja. het is voor een klein kind, voor, nog, voor een, uh, laten we zeggen, een meisje van 9, 10, 11 jaar, is dat natuurlijk een, een, een lange zit. Maar ja. hoe, hoe was de muziek bij jullie? Ja, thuis werd er veel over gesproken. Er werd thuis gecommuiseerd. Ja, nee, niet zoveel nee? eigenlijk. Nee, er werd ook niet echt thuis gemuziceerd. Ik was de enige die dus speelden uh, speelde mijn broers ook niet. Uh, mijn vader dan, dan bleef ik wel... Die, die zag je natuurlijk wel oefenen. Die was natuurlijk altijd met zijn werk bezig. Maar, ja, ja, en hij studeerde met mij samen. Ze had toch nog repetitie en dan kwam hij thuis. En dan kwam ik uit school en dan gingen we studeren. Ja, mm -hmm. Zo ging dat. Want, daar wil ik toch een beeld van hebben. Van Herman Krebbers weten we dat hij een harde jeugd heeft gehad. Mm -hmm. Dat daar ja achteraf heeft hij gezegd... ik ben dat allemaal kunnen gaan doen. Ik ben geworden wie ik ben door mijn vader. Die, mm -hmm. ja, die letterlijk met de knoet erachter stond... Geef eens een beeld. Was je vader ook streng? Was dat ook zo'n man die. Ik heb één keer uh, geroepen dat ik, er, dat ik het niet meer wilde. En, uh, maar dat viel niet in goede, goede aarde. Mm -hmm. En uh, dat was een drama, vond ik zelf op dat moment. Ik was echt. Uh, heel duidelijk gezegd: ik heb er geen zin meer in. Ik wil het niet meer. Ik doe het niet meer. Nou, en, uh, maar de volgende dag. Ja, o, was, je toen, was het toen? allemaal, ja, ik denk een jaar of tien. Ja, ja. Toen stond ik toch weer om de een of andere reden achter de viool. En iedereen deed net alsof het, niks, alsof het niet uh, waar was, of ik niks gezegd had. Dus het, ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat was. Maar mijn vader was natuurlijk wel ja. degene die alles in huis bepaalde. Zo was het gewoon. Ja, sowieso. Hij ja. was een zeer ja. aanwezige ja. vader. Ja. Ja. Maar hij moet iets in dat kleine meisje al gezien hebben dat hij het aandurfde om ja, dat leven zo te gaan ja, bepalen. Dat Want dat is... doe je niet bij iemand die wel nee. aardig viool speelt, maar. Nee. Ja. En, en daar zat natuurlijk misschien ook een beetje frustratie in van zijn kant. Omdat hij zelf dat had willen worden. En hij heeft erg moest, moeten vechten vroeg, uh, bij, bij hem thuis. Om inderdaad uh, violessen te krijgen en, en, en, uh, en professioneel te worden. Hij heeft het moeten bevechten in zijn ja. jeugd. Ja. Ja. En hij is een goede violist geworden als we geen conceptmeester. Ja. Ja. Het Fries Orkest, ja. Ja. Maar in dat meisje zag hij dus blijkbaar iets van... Ja. nou zullen we het hebben. Het moet dus ook heel snel zijn gegaan. Ja. Ja. Ja. He, hebben jullie daar later wel eens over gesproken? Dat hij kon uitleggen wat hij in die fase... 7, 8 jaar, 10 jaar, 11 jaar... dat hij dat zag groeien? Dat... Nou, ik vond dat onderwerp niet zo, uh, niet, zo, niet zo prettig. Dus we hebben het daar niet over gehad. Nee, meer. Nee. Nee, nee, nee. Dat was toch wel lastig dus? Hij was wel ja. lastig, ja. ja. En dan op een gegeven moment komt het moment... dat anderen het gaan overnemen, kan ja. ik me zo voorstellen. Hoe is dat gegaan? Wie de grote naam wordt genoemd van Oscar Bak? Ja, nou ja, dat was natuurlijk ook de.. de, de waar, waar ik inderdaad.. Uh mee te maken had. Uh -huh. Daardoor kon ik natuurlijk ook niet zo gauw maar... dat, dat opzetten. Want ik weer reisde naar Amsterdam. Het kostte allemaal veel geld. Het was een heel gedoe. Het moest georganiseerd worden. Ik moest van, van school... vrijkrijgen. Uh, uh, moest ik uh, vrij krijgen. En dus ik zat eigenlijk al wel heel uh, snel... Heel, heel vast in een bepaald patroon. Uh -huh. En Oscar Bak was natuurlijk degene die inderdaad... Had, ja, jeetje nog wat toe. Die zat daar en uh, daar kon je niet omheen. Ja, ik heb er dus had met... les van hem gehad. Ja, hadden Orlof. Ja, ja, ja, ja, ja, Theo Oosken, Orlof... John wie, wie was hij? Wie was, uh, een legendarische naam, maar wat was het voor een man? Het was een, een, een Hongaar die naar Nederland was gekomen. En dan weet ik niet precies meer wanneer. Uh -huh. En ja, die had les gehad van Thompson. Dat was weer een vioolleraar in België. En uh, België had toen de tijd een hele, hele geweldige vioolschool... En, en nou, in Nederland werd hij meteen geaccepteerd als een als een groot pedagoog. Uh -huh. En ook door hij werd dat werd ook bevestigd vanuit België. Hij had goede contacten met uh, koningin Elisabeth toen, uh -huh. uh, toen nog. Die zelf ook veel speelde en die het uh, waarnaar het concours werd ja. genoemd. De prinses uit Beieren die ja. zo artistiek dus het was. was een, ja, uh, een, een, een, ik bedoel en alle grote der dat tenminste dat werd gezegd gingen altijd als ze in Nederland waren bij Oscar Bak op bezoek. Uh -huh. En ja, heel jong kom je daar dan bij, ja. alle man die tegen de tachtig zijn. Ja, ja. Dat, dat, dat, dat was ook weer geen. Ook dat was niet echt een leuk, gezellig nee. contact. Dat, dat nee, nee. was toch nee, helemaal nee. niet. Nee. nee, ik was ook te, heel bang voor die man. Ja? Hij had ook nog een houtbeen en een stok. En dus, dat was toch wel een <laughs> merkwaardige uh, ja. combi, om het nu maar zo als je te niet zeggen. Achteraf zegt. Uh, er zijn bepaalde elementen. Dat, kun je zeggen, dat heb ik van hem. Daar heb ik, zonder hem had er iets niet in mijn totale ja, muzikale wezen, gezeten. Nou, discipline, discipline in ieder geval, uh -huh. ja. ja. Maar ik, ja, ik denk dat achteraf... had ik misschien een andere pedagoog willen hebben... dan zou ik niet zo gauw direct weten wie dan wel. Uh -huh. Maar uh, ja, want het was toch wel heel erg... Nou, dus wat... maar ja, zo ging dat toen. Het was niet gericht op kinderen, zal ik nee. maar zeggen. Dat is nu heel anders. Alles wordt speels gebracht en zo. Dat is natuurlijk ook heel goed, soms een beetje te Maar uh -huh. nou ja, ja... Maar het zijn die grote... Het zijn altijd mannen trouwens, hè? Altijd ja. grote, grote mannen maar, en vrouwen. Maar het zijn altijd mannen die dat doen. Uh, dat is belangrijk, denk ik, voor een kind. Of voor een opgroeiend iemand die... Ja, die, die veel meer heeft dan iemand anders. Waarvan zij allemaal zien van... Merk je dat ook? Dat, dat ze dan iets hadden van... Ja, ik zie dit meisje, daar dat, dat moet ik me voor inzetten, want dat wordt ja. wat. Want dat herkennen zij natuurlijk. Hè? Ja, Krabber, dat, ook uh... en, hij had dus eigenlijk besloten om geen jonge kinderen meer aan te nemen. En dat, werd, dat gebeurde dus toch. Mijn vader kwam met mij, ik was acht jaar, ik speelde Bach uh, in A, geloof ik. En, uh, en uh, ja, hij zei, ja, oké, okay, ik doe, doe dat nog een keer. Dat is de laatste keer. Ja. Dus ik was de laatste. En dan ben je zelf het gevoel ook dat... Het wordt natuurlijk op een gegeven moment wel leuk, hè? Als het, als het lukt, als het... als het... Ja, als er ja. dingen zijn, inderdaad. Ja. Ja. Op een gegeven moment worden, worden de dingen leuk, ja. Herinner ja. je en... dat moment nog? Nou, dat... met, met name ook als je, als je dus op het podium staat... en uh, ja, je wordt door heel veel mensen gewoon ontzettend in de watten gelegd. En ze zijn aardig voor je. En, en ze, ze komen met leuke reacties en zo. Ja. Ja, de televisie bijvoorbeeld. Dat vond ik een enorm leuk moment. Ja, ja. De eerste televisieopname met Jaap van Praag. Dat was zo lieverd. Ja. <lacht> nou ja, zo. Ja. Dus dat miri was er ook bij. Nou, dat soort momenten, ja. Weet je nog wat je gespeeld hebt? Toen, het was in 62 ja, Volgens mij ja. een, een ja. stuk wat ik vreselijk vond. Uh, Romanza andalouza van uh, Pablo de Sarazate. Ik heb het daarna ook... Nou ja, ik heb het natuurlijk mijn, toen, daarna nog wel een tijd moeten spelen. Maar toen ik een keer zelf het heft in handen, had... nooit meer gespeeld, dat doe ik nooit meer. Nee, doe ik meer. Maar wel een leuke herinnering aan ja. die eerste keer op televisie. Leraren zijn belangrijk. Ik wil je naar een fragment laten kijken en luisteren van, uh, van de VARA uit uh, 1976 alweer. Waarin Herman Krebbers, waar je ook les van gehad hebt, geïnterviewd wordt door Sonja En Die dan vertelt over zijn opvattingen over, over lesgeven. En jullie, jullie drieën zijn belangrijkste leerlingen. Vera Betts en Christian Boer, zitten daarbij. Toen meneer Bak overleed, heb ik ergens hem mogen... Opvolgen. Dat is natuurlijk een heel groot woord. Maar ik was natuurlijk uit dezelfde school. En toen heb ik Emmy, uh, die bij meneer Bak heeft gestudeerd, is toen bij mij gekomen. En toen is Christian en Vera en nog anderen. Hmm. Maar is het niet heel erg moeilijk om uh, zoveel verschillende mensen, ik bedoel verschillend van nou, binnen... Nou, dat is juist het interessante. Uh, hè? Ik heb me altijd geprobeerd. Het is natuurlijk niet eenvoudig van de psychologie uh, ook de, de, de karakter trekken van, van iedere leerling die zo verschillend zijn. En het zijn natuurlijk niet altijd uh, katjes om zonder handschoenen aan te pakken. Hè? Dan heb je wel eens problemen mee, maar ik heb me altijd geprobeerd... ...ook met de leerlingen bezig te houden in hun persoonlijk. Het lukt niet altijd, maar als ik het daaruit kon krijgen... ...dat ze persoonlijke problemen hadden in hun leven... ...het is niet eenvoudig om dat maar zo aan een leraar te vertellen... ...maar het hangt nauw samen met hun prestaties. Als ze op les komen, dan merk je als ze iets spelen... ...of ze met hun gedachten erbij zijn of dat er problemen zijn. En dat, was ik altijd, dat, dat deed meneer Bak ook altijd. Jullie gaan nu spelen... Het uh, eerste deel uit het concert voor vier violen van Vivaldi. Samen met het Metropoolorkest. Het is de allereerste keer dat Herman Krebbers samen met Emmy Verheij, met Vera en met Christian speelt. Van, hey, ik zie je erbij lachen terwijl je naar <laughs> krebbers luistert... en naar de eerste mate van ja. dit ja. stuk. Waarom? Ja, nou, dat is echt de, de, de Krebbers ja. En ja, dat is natuurlijk uh, uh, geweldig. Maar ik zou het nu, ik, ik zou het zelf heel anders nu doen. Wat ja. is de krebbers, of wat was de krebbers? Nou, ook? daar staan en, uh, en uh, podiumallure, mm -hmm. Dat en dat hoor je dus ook. Ja, ja want het, is, het klinkt... Uh, er begint ook iets, hè? Ja, er begint ook ja. iets, ja. ja, het ja. Is heel duidelijk, ja. Ja. ja. Daar kan je niet omheen, ja. Hij zei ook, uh, ik doe meer, ik hou me ook bezig met hun persoonlijke, als ze, als ze daar mee aankomen ja. bij mij. Dat deed hij dus ook? Ja, nou ja, voor zover hij dat kon natuurlijk. Want uh -huh. we, waren natuurlijk, ja, we hadden ook allemaal, alle, allemaal ouders. En die waren natuurlijk ook, uh, ja. Uh, uh, ja, die hadden ook allemaal vinger in de pap. Dus uh, dat was natuurlijk toch altijd wel moeilijk, ja. ja. Maar ja, ik weet het niet. Bijzonder man, toch? Zeker, ja, zeker. Een ja. groot violist, ja. ja. Uh, maar die, laten we zeggen, die, die generatie die daarna aan het aanstormen was, en in 1976 was dat natuurlijk al helemaal neergezet, maar eind jaren 70, dat zijn jullie, hè? Vera Betz, Christian Bor, en jezelf, ja. Emmy Verhey. Wonderlijk ja. dat wij in die periode zo drie van dat soort grote namen neer kunnen zetten. Was de tijd er rijp? Is dat een toeval? Hoe moet je dat zien? Ja, dat weet ik niet. Um, in de tijd van Krebbers was, was, was er ook Olof en, en, en, en Willem Noske. Mm -hmm. Dus dat waren toevallig ook weer drie. Maar Noske was niet de oude, geloof ik. Uh, ja, zo. Zijn wij een land van violisten? Is dat iets wat bij Nederland hoort? Onder andere, je denkt altijd aan Oost-Europa, aan, aan de Russen, aan het oude Habsburgse Rijk, Oostenrijk-Hongarije. Maar... Mm, misschien wel, maar ik zie toch in andere landen ook heel veel. Uh, Um, talent. Ja. Ja. Wanneer komt het moment dat, er, dat de carrière begint? Dat, de, dat iedereen niet alleen meer naar dat meisje kijkt, die jonge vrouw kijkt. van Fantastisch en dat ze dat allemaal. Maar dat, ja, dat de wereld open gaat. Wanneer begint dat? dat je, is dat na 66 gebeurd, naar Moskou? Ja, dat is wel na 66. Zeker ook toen ik, na, toen ik naar, in 67 naar, Oskou, naar Mo Moskou ben vertrokken om bij uh -huh. Oorsdag te studeren. En dat was natuurlijk. Um, ja, voor mij ook het begin. En, en ik moet ook eerlijk zeggen dat ik daarvoor heb ik nog een paar jaar bij Schneideran gestudeerd... en ook daar voelde ik al wat ik eigenlijk... Uh, nou ja, dat er wel meer in zat in, ja. dan ik dacht. Ja. En ook, dat werd ook bevestigd vanuit die mensen. En dat kreeg ik ook nog een keer bij, bij Oorstag, uh, werd, werd me dat duidelijk. De een van de grote en, van zijn ja, tijd was? Ja, ja. ja. En, en dus denk je dat je dan, uh, toen ik terugkwam uit Moskou, dacht ik, nou, nu gaat de wereld voor me open. Nou, dat was een beetje, het uh, viel een beetje tegen, want toen had ik helemaal geen concerten. Uh -huh. Uh, in op dat moment, die ik op dat moment had, die had het totaal af laten weten. Dus ik viel er wel een beetje in een gat. Maar ik, daar heb ik natuurlijk wel weer wat op gevonden. Ik ben naar een andere impresario toe gestapt. Ja. En, oh, gestapt en uh, nou, zo is het dan toch anders. En dan uh, gaat het lopen. Je ja. kunt het zo duidelijk over hebben. Ik wil toch nog weten, dat, wat is dat, dat moment dat je voelt... Ja, uh, je hebt goede violisten en je hebt hele goede violisten... en het gaat goed, maar... Ja, leskrijgend in dat toen nog communistische koude Moskou, zullen we maar zeggen... van ja. de jaren zestig bij Ostra, of toch een Nederlands meisje dat daar dan is... dat je het gevoel krijgt, er is iets waardoor ik, ik voel, ik heb het. Wat, dat, ik zou maar een, een magisch moment noemen voor mijzelf. Ik zeg het maar weer als leek... Kun je dat nog terughalen, wat dat is geweest? Ja, ja dat zijn toch dan de momenten waarin je eh, direct een herkenning krijgt bij de grote namen. Dus in, inderdaad, bij Snuid was dat onmiddellijk aan de orde. Meteen mm -hmm. visten we er meteen uit. Er waren dertig leerlingen of zo gekomen naar zo'n eerste eh, cursus. Een, een, een koers in, in, de, in de zomer. En niet de minste waarschijnlijk? En niet. mensen in ja. de kinderen spelen allemaal hartstikke goed veel, maar ja. hup. Hé, hey, wacht even. Het is dus toch waar. En hetzelfde. Eh, het, het, gebeurde bij, bij, bij uh -huh. ook, Dus dat, dat, dat geef je dan sowieso Ik bedoel, dat is dan een soort van uh, spiegel. En uh, daar, nou ja, daar, daar krijg je dan je, je, je, je zekerheid door. Ja. En, en, en natuurlijk, ik bedoel, op het moment dat, dat je op het podium staat en, uh, en, en je hebt die hele zaal aan je vingers zitten. Ja. Voel je dan ook hoe een zaal... net even iets anders reageert ja. dan... Ja, ja tuurlijk. Ja, ja. zeker. Ja. Gewoon het, het gevoel dat je met die zaal... eigenlijk iets heel moois maakt. Ja. Hoe brengt zo'n man als David Oostraag... brengt dat zelf... ik ben al een van de grootste violisten van zijn tijd... hoe brengt hij dat dan... Op jou. Over. Wat uh, zegt hij dan iets of uh, doen jullie samen iets waar je het gevoel hebt van, ja, nou kom ik bij jou in de buurt, nou begin ik? Nou, dat is inderdaad, met, met Orsha was het eigenlijk voornamelijk gewoon wat, wat, wat, wat mij voor ogen stond, zijn klank, zijn timing, zijn muzikaliteit, gewoon imiteren. Uh -huh. Voor zover je het kan, je kan het namelijk bijna niet imiteren. Maar gewoon dat uh, opslurpen, gewoon helemaal. Um, ja, als hij dan voorspelde, ...naar het zo, zo voorstaan bewijs van spreken... ...omdat uh -huh. je elk, elk moment wil meemaken. Dus dat was eigenlijk... Zo ging het bij Orden. En veel naar zo'n concerten gaan. En uh -huh. dan kijken wat er gebeurde. En daar, ja, dat neem je op. Of je neemt het natuurlijk minder goed op. Zo, zo werkt het. En dan zien dat je het kunt. En verder waren we dan op les voornamelijk bezig over een, een, hoe, hoe muzikaal iets gebracht moest worden... wat je wel en wat je niet moest doen. Mm -hmm. En wat voor klank en uh, timing. Nou ja. En is dat dan ook iets dat je begrijpt in de zin van... Uh, ik kan het je uitleggen en ik kan het je nog een keer uitleggen... maar dat dat niet nodig is, dat er iets is van... wij begrijpen het elkaar. Ja. En dat dat juist maakt ja. dat je het kunt. ja. ja. Ik heb natuurlijk ook wel eens momenten gehad dat ik aan hem zag dat ik niet begreep wat hij bedoelde, dat ik het niet voor elkaar kreeg. dat heb huh? ik ook wel meegemaakt. Ja, ja. Maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, op dat moment heb je al zoveel uh, opgenomen. En al die momenten die komen toch later weer terug. En die heel vaak is lesgeven niet voor dat moment, maar pas. Maar werkt het ook nog veel en veel. En Dan vallen, zoals ze tegenwoordig mogen zeggen, jaren later, vielen ja. op de balletjes nog ja, op, op ja. een bepaald momentje. Zeg ja, maar. ja, ja. Ik, ik vind het leuk om nu gewoon weer naar je te gaan luisteren. Ik heb ja. hier, uh, of we hebben hier klaarstaan de zingen van uh, Maurice Ravel. Ja, leuk. Titaan van Maurice de Raffel. Hoe luister je naar jezelf? Hoe is dit nu? Uh, nou, dat is grappig. Want Ik had het net over die zaal die je aan je vingers hebt dan. En dat was dus in, in Moskou. Tijdens dat concours speelde ik in de tweede uh, ronde... speelde ik de, de Titaan van Raffel. <laughs> en, dat, en dat is wel een beetje ja, mijn stuk geworden ook. En uh, dat was heel grappig. Dus de, daarom is het grappig dat dat nu weer uh, uh -huh. uh, zo... Dit is ook een live opname uit, uit, uit een, een vorig jaar mijn festival... En uh, ja, t, t, t, ik luister natuurlijk altijd ontzettend kritisch. Heel technisch waarschijnlijk, ja. Oh, verschrikkelijk, ja. Dus het blijft eigenlijk in mijn hoofd dan geen spat van heel, maar dat maakt nu niet uit. Het gekke is, je zegt ergens uh, in een interview uh, jaren geleden al... Uh, hoe lang je dit doet, hoe moeilijker het wordt. Ja. Je zou denken, uh, het wordt steeds, ja, ja, je krijgt het steeds meer in je, letterlijk in je vingers. Je ja, ja, hoort alles. Ja, maar ja, er gebeurt ja. niks meer. Nee, ja, maar ik word steeds kritischer, dus dat maakt het zo moeilijk. Uh -huh. Ja, maar er worden ook dingen makkelijker. Ik weet nu ook veel beter hoe ik me, hoe ik me moet handhaven op mijn podium. Ja, want laten we het daar eens over hebben, Emmy. Uh, dan begint die carrière met die, nieuwe, uh, met die nieuwe impresario. Internationaal, we hoeven het allemaal niet uh, historisch te herhalen... wat je allemaal precies gedaan hebt. Maar zo'n beeld, laten we maar gewoon in Nederland blijven, in Amsterdam. Iedereen denkt, die viool wil spelen of iets anders. Of als die zanger is of zangeres. Mijn moment zou toch zijn, als die deur open gaat in het concertgebouw... en dan, we kennen allemaal die zaal, die, die lange trap... kom je in die prachtige jurk naar beneden. Ja. Maar hoe is dat? Hoe... Dan sta je daar boven. Je kijkt, dat moet je ja. ook leren natuurlijk, hè? Ja. <laughs> ik heb daar natuurlijk ongelooflijk vaak gestaan. En het voordeel is dat ik daar ook heb gestaan toen ik vrij jong was. En dan, ja, dat is toch ook wel, uh, daar krijg je wel ervaring door. Uh -huh. Uh, ja en ik ben uh, vaak die, die trap afgevlogen en zo van nou kom maar op. maar ik heb ook wel momenten gekend als ik die trap met met trillende benen af ja, ja. en dan oh hoe kom ik straks weer boven ja. en wat vinden ze dan nog van en wat vinden ze ja inderdaad ja. maar ja dat is een uh, en dat is natuurlijk ook wisselend, wie er voor het orkest staat. Wie het, of, wat wat ja, speelt er allemaal dat speelt mee? Dus zoveel dingen, ja, spelen zoveel facetten. Dan Waar moet je mee. aan denken? Wat speelt er mee? Oh, ja, nou ja, hoe goed je voorbereid bent. Hoe je je voelt. Uh, wie er in de zaal eventueel kunnen zitten, daar ben ik allergisch voor. Dus dat, uh, op een gegeven moment heb ik uh, gezegd... jullie moeten mij niet zeggen dat die en die en die er allemaal zijn. En zeker niet uh, dat er die en die criticus zijn. Want dan blokkeer ik totaal. Mm -hmm. uh, andere mensen hebben daar helemaal geen last van. Dat is, lijkt me heerlijk, maar ik was... Ik was dus uh, tot, uh, tot tien jaar geleden of zo supergevoelig voor. Ja. Uh, nou ja, dat zijn van die dingen die mee kunnen spelen. En inderdaad, uh, of het orkestje uh, ter willen is, nou gelukkig heb ik daar nooit problemen mee gehad. Mm -hmm. Het kan wel eens een keer een dirigent zijn die, uh, ja? die het uh, vervelend vindt dat jij daar uh, leuk staat te spelen. Ja. Dat is ja. toch raar, Ach, het is zo raar. Het is, zo, het is, zo, het is een bizar vak. Ja. Wie, ja. moet je, wie, wie denkt zo? Ja. Wie, wie heb je zo meegemaakt? Als dirigent. Ja, die nou, zo. ontzettend veel. Gelukkig geen Nederlanders. Nou, op één uh, enkele na. Mm -hmm. Maar ik heb bijvoorbeeld met, met heb ik niet vaak gespeeld. Maar dat was zo bijzonder. Dat zijn wel die mensen die inderdaad. Die, die gewoon naar je kijken. Want hij staat daar en ik sta daar. En dan uh, van. Uh, speel maar, speel die maar. Die gunt het je ja. dat het mooi ja, wordt. Ja, dat, ja, ja, ja. En zelf dus inderdaad uh, de muziek ook meemaakt. En dat, dat, dan, dan maak, ben je dus met z'n twee alleen maar bezig. Met die muziek te maken zoals, die, zoals je zou willen dat, dat hij ja. moet klinken. Want je, ik stel me zo voor, je staat daar, je kunt het. Want nou ja, anders ben je niet degene wie je bent als je bij het, uh, nou maar in Nederland weer het Concertgebouworkest mag spelen, of de Wiener Philharmonica of in Berlijn. Dat, dat is al een uitgemaakte zaak. En toch, je staat daar zo'n stuk, dat kan, nou ja, een kwartier, twintig minuten, dat kan heel lang duren. Dat, en al die mensen komen voor jou. Ja. Die willen zijn gunstige zin, misschien critici niet, maar ze willen ook een mooie avond, ze willen. En toch, hoe ja, sluit je het dan voor als het begint? Ik zag van de week een, uh, de opname van uh, Janine Jansen, die zich dan ja, staat, en dat gezicht, dat, het is net alsof ze niet meer in die zaal staat. Had je dat ook? Nee, ik ben altijd um, heel erg bewust van wat er, uh, wat er, wat er is. En de, wat ik doe als ik op het podium sta, ik, ik ben gewoon heel hard aan het werk. Uh -huh. Ik ben gewoon heel hard aan het werk om die muziek te laten klinken... zoals ik, ik denk dat die moet klinken. En, um, en soms lijkt het dan heel afstandelijk als ik het zo vertel... maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Want op hetzelfde moment geniet ik ongelooflijk van die muziek. Omdat ja. ik, ja, nou ja... Uh, en, en, en ben ik ook vol, vol, elke keer weer vol, vol uh, verwonderd over... Dat dat samen kan gaan en dat het, dat het, dat het mogelijk is mm -hmm. en dat, dat ik het kan en dat er nog publiek komt uit ja. de luisteren. Ja. Ja, dus het is een, een mengeling, maar het is ook heel hard werken. Het is hard werken en ja. dan aan het eind, dan is het even stil, dan is het klaar en dan bijvoorbeeld die keren, vele malen, dat het ook gelukt is zoals je wilt dat het gelukt ja. is. En dan is het heel even stil. Ja. Mensen altijd de eerste, wie zal beginnen? En dan ja. barst dat, ja. dat applaus los. In ja. Londen, in Amsterdam, ja. in Wenen. Oh, dat is heerlijk. Ja. Dat, is gewoon, dat is gewoon ontzettend fijn. Dat is gewoon heerlijk. Ja. Ja. En zeker als je dan in Londen speelt... en uh, je hoort ze achteraf van, van mensen... In de, uh, die naar andere concerten zijn geweest... met andere grootheden. En die je houdt ze veel meer geklapt. In Londen zijn ze maar matig met klap. In Duitsland, daar, daar is het dus weer enorm. Mm -hmm. En dan denk ik, wat leuk, wat leuk, wat leuk, leuk. Ja, ja daar ben ik heel erg blij mee. Het is gelukt. Ja. Het is ook een leven natuurlijk. Ja. Hè? Uh, nou ja, ik zal die naam nog één keer noemen. Ja. Je kent natuurlijk heel goed Janine Janssen. Ja. Het is er bij haar natuurlijk uh, even stilgevallen. Ja. Omdat het gewoon... Is het trouwens nu anders dan het in jouw tijd was? Uh, laten we zeggen in de jaren 70. Qua wat er allemaal bij komt om een top violiste te zijn in de wereld. Qua gedoe ook, qua publiciteit. is dat? Ja, ik denk dat de concurrentie bikkelhard is. Dat was het toen ook wel, maar nu misschien nog wel veel, veel extremer. Uh -huh. En uh, daar komt dan bij dat je dat je, je PR moet... Uh, ongelooflijk goed zijn. Ja, en ver je daar zelf in meegaat, ja dat is inderdaad de vraag natuurlijk, hè. Ja. Uh, ik moet zeggen, mijn PR is altijd heel behoord geweest, maar ben ik was er helemaal... zo Nou <laughs> ja, <laughs> nou, uh, ik ben niet zo goed in, uh, in, in, in, in het... Uh, ja. Ja, het... Over lijken gaan. <laughs> uh, nou, ook dat niet, nee. Mm -hmm. dat, nou ja, nee, maar... Um, ja, dat is, ik vind dat een moeilijk, uh, moeilijk punt. Ik bedoel, als er een fotograaf vroeger bij mij thuis binnenkwam... dan had ik, oh, help niet weer, hè, zo. Dus dan had ik al een, met frisse tegenzin uh, ja. behandeld ik dan die mensen. Dat kan natuurlijk niet. Je en in het mediatijdperk hoort dat er allemaal bij, natuurlijk. Hoort, oh. Je moet altijd weer met ja. jezelf de vrolijke kop en gezellig... Ja. doen alsof je weer 100% geïnteresseerd bent en alles en nog wat, ja. Toch, Emmy er is mij eens opgevallen. kijkend door nou ja, wij lezen natuurlijk ook zulke stapels uh, ja. artikelen van vroeger over je. met al die foto's. Die erbij staan. En dan zie je in de tijd, begin jaren zeventig, als je al voor ons al beroemd bent. en eh, nou, gewoon de grote violisten. dan zie je toch een jonge vrouw met een beetje sluik haar. en zo zo'n beetje zo'n camera kijken van al die fotografen. van nou ja, wat je net zei, het moet maar. En dan in één keer ergens is er een omslag. Ja. En dan is er in één keer glamour, dan zie je er anders uit. Dan heb je in één keer, in één keer ander haar? Alles. Wat is er toen gebeurd? Dat is eind jaren zeventig, is dat? Ja, 1980. Nou ja, ik weet het niet. Ik heb natuurlijk nogal een... een, een, een een roerig uh, privéleven achter de rug. En dat heeft wel een rol gespeeld natuurlijk. En dus mijn man is overleden in 81. En die was voor mij heel belangrijk, juist in mijn vak ook. Omdat hij daar alles, zelf alles van wist, mij hele, hele um, um, goede momenten de goede kant uit heeft mm -hmm. gestuurd. En uh, um, veel muziek heeft laten luisteren die ik niet kende. Met mensen die ik niet uh, kende, waardoor ja, ik inderdaad... Ja, voor mijn gevoel de, de, de, enige, goeie, de enige kant op weg die kan, kan gaan. Dus de goede kant. Maar, uh, en dat was, dat was natuurlijk een, uh, ja, een, een uh, voor mij uh, alsof, uh, alsof ik een één arm kwijt was... en ja. toch moest blijven viool spelen. Dus dat zal er zeker mee, gemaakt, mee te maken hebben gehad. En daarna zijn er allerlei andere dingen gebeurd. En, uh, maar op een gegeven moment heb ik toch een sleutel gevonden. Tof, uh, heeft iemand mij laten zien hoe ik... Ja, hoe ik eigenlijk um, gewoon een spiegel voor gehouden. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk onzin. Ik bedoel, als je een bekend figuur bent die staat op het podium, dan hoort dat er ook bij. Dus moet je zorgen dat je, dat je er bent als, als die camera erop staat, of als die foto of fotografen langskomen, of journalisten er zijn. Dat een, een ster zijn, wat ja. misschien niet zo in je ja, zit precies. qua uiterlijkheid, ja, ja. dat heb je dan overwonnen in ja, die periode. Ja, dan absoluut. Emily Verheyen compleet, zeg maar. Nou, misschien. <laughs> Muzikaal was ze dat al. Maar, maar dan is het... Ja, nou, er ja. valt nog veel te sleutelen, hoor. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. <laughs> dat doen we een andere keer. Uh, het is een wereld die... Uh, ja, een, het is een harde wereld. Dat, ja. dat zie je... Uh, dat voel je ook als je naar andere carrières kijkt. Veel elkaar beloeren. Want ja, als ik het niet ben, ben jij het. Of omgekeerd natuurlijk. Hè? Jonge mensen, je, je hebt ze ook lesgegeven... worden daar nauwelijks in begeleid, denk ik. Hè? Misschien uh, tegenwoordig wel, maar... Ja. Ja. Ja, dat ik weet het niet meer zo. Ik ben ik zit niet meer in in het lesgeven, dus ja, ik, weet het niet, ik weet het niet zo... Ik weet het niet hoe dat nu, nu gaat. Nee. Ik hoop maar, van wel. Maar ja. in die tijd, laten we zeggen eind jaren 60... begin jaren 70, moest je het allemaal maar zelf ontdekken. Ja, nou dat... Ja, ik, ik heb het in ieder geval... voor een groot gedeelte zelf moeten ontdekken. Uh -huh. ja. Het zou fijn zijn geweest als ik in die tijd... Uh, al, dus al, als, toen, toen ik uit Moskou kwam... als ik een soort van coach had gehad. Ja. Die, uh, die mij had... Uh, ja, die gewoon... Begeleid had ja, ook niet precies, alleen... Maar ook je dat in de dat soort sport weer viel. Ja. Veel ziet mm hè? -hmm. Dat ja. mensen echt een coach hebben. Ja. Mm -hmm. Maar ja, het is in ons vak uh, ja, niet, niet aan de orde. Tenminste, bij mij was het niet aan ja. de orde. Je hebt zelf ook les gegeven. Ja. Laten we eens even uh, en misschien nog wel of niet meer Geen Incidenteel, ja. ja. ja. ja. Maar uh, toen zeker, uh, in 87, we gaan eens even kijken en luisteren naar een, een stuk uit een AFRO-programma. Programma van Dick Kool en Job Maarsen. MUZIEK Tof. En zorg je dat het als één hele grote boog klinkt... in plaats van dat je het nu echt uh, duidelijk uh, ja. met, je, met je stokverdeling in de knoei zit. Ja. ja. Zij houdt elke keer die laatste kwart houdt zij langer aan dan jij. Jij speelt pap. pap. Pam, pam, pam, pam En zij houdt hem net een fractie langer aan. Ik denk dat je ongeveer hetzelfde moet, uh, moet spelen. En dat is vreselijk moeilijk als je die B dus langer aan moet houden... want die moet maar een de achtste rug om weer... En, ja, en dan Omdat wel om aan te, te zetten. Ja. Ja, dus dat. Zo studeren Ik Ik laat gewoon die stok liggen. Goed. Uh, daar... Zelfde plaats. Pim, pam, pam, pam. Hé, laat je stok liggen. Doe ik dat nu, dan? En jullie zijn ja. ontzettend traag, hè, nu. Je bent wel heel veel enig en streng. <laughs> ja, het is ook een stuk dat me erg aan het hart gaat. En, uh, Wat waren jullie hier aan doen? Schubert, sonaten, mm -hmm. nou, ja. En het gaat niet zoals je wilt? Nee, en... nee, nou ja. Het, het, met Esther is het heel goed gekomen, heel muzikaal net. Ja. Esther strubbelt wel een beetje, te, wel een beetje tegen. N nou ja, ja, het is natuurlijk ook lastig om. Ja. om wat ik dan eh, vanzelfsprekend vind, om dat dan ook als vanzelfsprekend ineens na te, mm -hmm. na te doen. Ja. Ja. Zie jij op die momenten ook tussen al die jonge mensen die daar staan, die allemaal oh, natuurlijk goed viool kunnen spelen, maar die, dat is. dat is alleen zoals ik, of zoals David Oostrach, of zoals Krebbers. Mm -hmm. Dat zie je gelijk. Ja, dat, dat kun je wel zien. Maar dan nog hangt het er maar, hangt het van allerlei omstandigheden af of het inderdaad ook uh, uh, eruit gaat komen. Mm -hmm. ja. Want het is van zoveel dingen afhankelijk, denk ik. Ontzettend hè? Ja. veel dingen afhankelijk, mm -hmm. ja. ja. We zijn bijna aan het eind. We kunnen nog over heel veel dingen praten. Maar ja. één ding wil ik zeker uh, onder de aandacht brengen. Dat is, je hebt ook je hebt alles gedaan, maar je hebt nu ook je eigen Emmy Verheijf Festival. Ja. Hè? Vertel eens, wat, wat in Zaldbommel. In hebben we hebben een prachtige uh, kapel daar staan. Die is nog niet zo heel erg lang geleden gerestaureerd. En, en dat was het moment om daar inderdaad concerten te gaan geven. En ja, ik heb daar inderdaad de gelegenheid gekregen om mijn festival te beginnen. Het is nu, het komend jaar voor de zesde keer. Afgelopen jaar dus het Lustrum gehad. Uh -huh. En geopend door de commissaris van de Koningin. Waar richt je op? En je op? Horen? Wie laat je horen? Wij richten ons... Mijn uitgangspunt was dat ik muziek wilde maken voor iedereen. En dus niet een, een, een, een, een, een, een muziek voor miljoenen, maar wel iedereen gratis naar binnen. En ik, daardoor kan ik dus mijn programma programmering maken zoals ik zelf wil. En ik probeer dus al die stukken te, te spelen... die ik zelf natuurlijk prachtig vind... maar ook mm -hmm. die ik vaak niet kan spelen. Omdat dat weer moeilijkheden geeft bij, bij uh, in diverse plaatsen met de programmering. Omdat het dan al geweest is of dat het nog gaat komen... of omdat het nog, nog steeds te nieuw is. Nog steeds de 20e twint eeuw, begin 20e eeuw. Nog, nog moeilijk. En moet je gewoon lekker doen zelf ik, kan gewoon, ja, ja. ik kan gewoon alles doen wat ik zelf wil. En de afgelopen uh, hier hebben we een, een, een première gespeeld van Otto Ketting. Een horn, Die heeft een hoorn-trio voor mij geschreven. Nou, mm -hmm. En voor Paul Komen en voor Ab Koster. En daar zijn we, dat is fantastisch als je dat... Uh, en met jonge mensen hebt. ook weer vaak. Met, ja. jonge mensen ja. hebben we ook gespeeld. Maar we hebben ook met een hele grappige groep gespeeld. De Wieners. Dat is een 50-jarige groep. Die spelen muziek van uh, Buddy Holly. En daar hebben we mee samengespeeld. En dat was feest, ja, feest is, voor iedereen. Is totaal iets anders. Ja, ja, maar heerlijk, want het is hele mooie muziek. Dus mm -hmm. daar kun je gewoon, nou, kun je ook van alles. Mee. En voor de rest dus heel veel kamermuziek. En volgend jaar is het het zesde, en dan staat het in het teken van mijn 50-jarig jubileum. Ja, 50-jarig jubileum. Ja. Kun je je voorstellen, Emmy, dat er ooit een tijd komt? Ja, ja zo'n oude dame geworden dat het toch niet meer gaat. Als ik er zo uit ga zien, ik hoop dat het nog niet... De handjes... Het is is als handjes inderdaad gaan bibberen... en, de, en het stokje die het niet meer doet en noem maar op. Nou ja, ik weet het niet. Ik, ik weet het niet. Ik, tot nu toe uh, uh, wil ik nog steeds graag spelen. En ik blijf mezelf zeer kritisch volgen. En wij blijven daar nog heel lang van genieten. Dankjewel. Emmy Verheij, dankjewel. Dank je wel. Dit was Helder van Toen. I'm we'll you De Emmy Verhey in een aflevering van helden van toen, een bijdrage van NTR, eerder uitgezonden in december vorig jaar. Ben Kolster was in gesprek met haar. U kunt dit programma doorgaans op Radio 5 beluisteren zaterdagavond om 6 uur. De violiste Emmy Verhey werd eerder deze maand 62 jaar. Well, I'm walking in the rain Well, I'm walking and walking Yes, I'm walking the man I Walking in the Rain. Rufus Thomas, de solzanger, werd geboren op de datum van vandaag, 26 maart, in 1917. Hij zou vandaag 94 jaar geworden zijn. Het werd 84, ook een mooie leeftijd, toen hij in 2001 overleed. Van dit muzikaal talent is het maar een klein stapje naar bijzonder talent van eigen bodem. Monique Kokkeler, accordeonist, dirigent en oprichtster van orchestra. Twente, een professioneel symfonieorkest dat zich richt op filmmuziek. Volgende week zaterdag, 2 april, staat de componist John Williams centraal. Straks om tien uur moet Monique alweer ergens acte de présence geven. Dus ik heb haar gisteren even gebeld om haar bezigheden... en dit concert in het bijzonder eens even onder de loep te nemen. Goedemorgen, Monique Kokkeler. Ja, goedemorgen. Monique Kokkeler, wie is dat eigenlijk Monique Kokkeler? Nou, ik ben dirigent van Koren en ik ben afgestudeerd voor Accordeon. En tijdens mijn studie heb ik dus altijd uh, directie gevolgd. En uh, ja, momenteel uh, heb ik nog steeds directie, volg ik nog steeds directie en ik vind het dirigeren gewoon zo ontzettend leuk. En de componist John Williams, die spreekt mij uh, erg aan. En uh, dat stond altijd al op het om daar toch zijn werk uh, uit te voeren. En nou is het 2 april toch zover dat, uh, ja, dat het wat verwezenlijkt. Ja, je gaat er heel snel doorheen. Want ik had ook nog echt een, een vraag die afkomstig is van co-pilot Barbara Albert. Ben je een echte tukker? Ja, ik ben een echte tukker. Ik kom uit Lassen oorspronkelijk. en Momenteel woon ik in Enschede. en Ja, het bevalt hartstikke goed. En hoe ben je erbij gekomen om accordeon te gaan spelen? Want in principe zou je denken, ja, voor zo'n lekkere jonge blom is dat helemaal geen instrument. Of is dat een vooroordeel? Uh, nou, het is eigenlijk omdat ik de klank van het instrument zo heel erg mooi vond. Het is heel uh, vrolijk. En uh, ik denk ook dat uh, toen ik jong was, vond ik al die knopjes vond ik ook heel erg interessant. Dus uh, ja, en dat heb, heb ik altijd uh, leuk gevonden. Ik heb in orkesten gespeeld. En uh, ja, toen ben ik dus toch doorgegaan naar het concertoorium. Daar ben ik omgeschakeld naar een ander soort accordeon, een bayaan noemen we dat. Dus met allemaal knopjes, nog meer knopjes dus... <laughs> Ja, en momenteel geef ik dus les aan muziekscholen in uh, Duitsland in Ochtroep en uh, muziekscholen Triangel in Nede. Ja, en, en heb je bepaalde uh, fysieke kenmerken nodig om een dergelijk instrument te kunnen bespelen? Want het lijkt me best pittig. Uh, nou, Het is wel de, de coördinatie. Omdat je met de linker en met de rechterhand natuurlijk iets anders doet. Dus en dat is gewoon, uh, ja, dat moet je, je gewoon aanleren. Het gaat natuurlijk stapsgewijs. Dus uh, ja, dus en ja. Het is bijna topsport, kunnen we vertellen. Misschien ook wel. Dat... Toch? Ja, zeker. Ja, je moet ja. het gewoon onderhouden, maar dat geldt natuurlijk voor elk instrument. Dus, uh... En dan word jij op een ochtend wakker en dan denk je... nou, weet je wat, ik heb al zoveel bereikt in uh, de muzikale wereld. Laat ik nu ook nog maar eens een orkest gaan oprichten. Orchestra ja. Twente. Klopt. Ja, we hebben in 2008 uh, hebben dus ook al een concert gegeven. En dat was destijds... Uh, uh, heb ik dus ook een oproepje in de krant uh, geplaatst voor uh, amateurmuzikanten. En we hebben, uh, in mei hebben wij het eerste concert gegeven in, het, uh, in de Waterstaatskerk te Hengelo. En dat was dus ook met het thema filmmuziek, dus Orchestra Twente at the Movies. En we hebben daar dus met uh, een koor hebben wij ook uh, het programma, de, of je ja, moet ik zeggen, hebben we die avond gevuld. En eh, ja, omdat ik de componist John Williams dat mij zo aansprak, heb ik dus altijd in mijn achterhoofd gehouden van, ik wil het graag nog een keer uitvoeren. En ik heb dus nu de stap genomen om met eh, professionele muzikanten eh, dit eh, op 2 april te, te spelen. En we hebben iets van, eh, het orkest bestaat uit 63 muzikanten. En het zijn dus professionele muzikanten en studenten van het conservatorium. En eh, samen met een groot koor, met 100 mensen, ja, hebben we dus een heel afwisselend programma. Ik vind het ook heel idealistisch om een orkest op te richten daar waar andere orkesten massaal door de bezuinigingen bedreigd worden. Dat klopt. Ja, dus het is ook inderdaad, uh, het is natuurlijk uh, wel een hele uitdaging. En uh, ik zeg dat het nu op zich allemaal goed loopt. Dus uh, de, ja, de mensen zijn toch bereid om deze muziek uh, uh, te gaan spelen. De muzikanten, vinden, uh, het is natuurlijk feit veel dat klassieke muziek wordt gespeeld. Of het, is de er erg aan de lichte muzikant. En de stroming van filmmuziek is eigenlijk niet zo aanwezig. En wat ik toch wel merk, ook in de reacties van de muzikanten... dat ze het heel erg leuk vinden dat er nu eindelijk toch een keer... die filmmuziek wordt gespeeld. Dus de animo is er onder die muzikanten wel. En dan is John Williams natuurlijk een, uh, een componist van filmmuziek... die zeer bekend is. Hoe, hoe ben je met zijn werk in eerste instantie in contact gekomen? Kun je dat nog herinneren? Um, nou, ik kan me wel herinneren, dat is ongeveer tien jaar terug. En dat is altijd in mijn achterhoofd blijven hangen. Het stuk uh, Call of the Champions. Dat is een stuk met een groot koor. En uh, dat is dus uh, tijdens de Olympische Spelen... is dat uh, in 2002 in Salt Lake City is dat uh, ten gehore gebracht. En ik heb dat een keertje op de radio heb ik dat opgevangen. En, ja, en dat stuk dacht ik van, dat is geweldig. Dat wil ik heel graag een keertje uh, gaan uitvoeren. En uh, even kijken. ja, het, is dus, het begint dus met Titus, Altius Fortius. Dat is a cappella door een koor uh, gezongen. En daarna komt natuurlijk het heel orkest. En dat is ook eens, uh, het motto van de Olympische Spelen. Dat is in 1866, ja, 1896 is dat, uh, bedacht als zaden. En wat staat er verder nog op het repertoire? En weet die John Williams zelf dat jullie dit uh, aanstaande zaterdag 2 april in Enschede gaan uitvoeren? Nee, we hebben hem niet uitgenodigd. Omdat we natuurlijk ook zitten met. Uh, het is de eerste keer dat wij dit doen. En wij werken dus ook op projectbasis. We hebben natuurlijk uh, verhaal uitgenodigd. Maar het is natuurlijk dat we ook moeten denken aan het kostenplaatje. En ik denk dat het allemaal een beetje lastig wordt. Dus, uh... En wat staat er op het repertoire? Uh, op het repertoire, we beginnen met Star suite En uh, uh, we hebben de Patriots, uh, Angela Sprayer, dat is een beetje een onbekende film, maar wel heel erg mooie muziek. Uh, uit de film Empire of the Sun, Exultate Justi. Uh, hebben we natuurlijk Jurassic Park, vrij bekend onder iedereen, de E.T. Uh, uit de film Amistad is het Dry Out She is Africa, dat is gezongen met een koor. De uh, Flight to Netherland uit de film Hook, uh, Schindler's List. En hebben hymne to the fallen. En als slotstuk hebben we Call of the Champions. Klinkt als een uh, fantastische uh, programmering. Dan vraag ik me meteen af, er zal waarschijnlijk nog heel veel moeten gebeuren... maar voel jij nu al de zenuwen door de keel gieren of valt het mee er is nog een week te gaan ja ja het is um, omdat natuurlijk ook uh, organisatie ook op uh, tevens op mijn, uh, op mijn rust en uh, ik heb natuurlijk al mensen die dingen uit uh, mijn handen nemen maar het is natuurlijk uh, de laatste loodjes weer natuurlijk altijd iets zwaarst. maar op zich is alles verder goed geregeld en we uh, hopen dat gewoon de zaal uitverkocht is en uh, dat de mensen gewoon massaal komen naar inschreeuw op 2 april daar gaan wij in ieder geval proberen aan mee te werken... hier bij Nachtvluchten, want het is een prachtig initiatief. We wensen je heel veel toy, toy, toy... zoals we dat in de theaterwereld zeggen. En uh, wij mochten van jou dus ook twee kaarten gaan weggeven. Maar mochten mensen nou het idee hebben... dat ze die uh, niet gaan winnen met onze prijsvraag... dan kunnen ze dus ook gaan reserveren via een 06-nummer. Weet je dat nummer uit je hoofd, Monique? Ja, dat is uh, 06 en dan 33, 91. 1828. En je kan natuurlijk ook altijd via de site augustartcentrum.nl ok kunt u ook uw kaart reserveren. Dan weet u zeker dat u een entreekaart heeft. Dus om teleurstellingen te voorkomen. Heel goed, dus. We hebben het over 2 april in uh, Enschede. In het muziekcentrum in Enschede het Orkestra Twente met het John Williams-concert. Monique Kokkeler, ik wens je heel veel succes nog... met de voorbereidingen en het bij de uitvoering. En wij gaan met de prijsvraag straks inderdaad proberen... twee kaarten op um, ja, een adres terecht te laten komen... van enthousiaste muziekliefhebbers. Monique, dank je wel. Ja, graag gedaan. Oké, okay, goed weekend alvast. Dag. Dag. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Monique Kokkeler, een week voor de grote dag, 2 april, in het muziekcentrum in Enschede. En we mogen daarvoor dus inderdaad twee kaarten weggeven. En dat doen we natuurlijk met een prijsvraag. En deze vindt u op onze site www.nachtvluchten.fm www.nachtvluchten.fm Ik zal de vraag ook hier even live stellen. Noem één van de stukken die Orchestra Twente op 2 juli ten gehore zal gaan brengen. En mocht u niet over een computer beschikken... spoor dan vrienden, kennissen of familieleden aan om voor u op zoek te gaan... en de vraag op de site in te vullen. En u kunt uw antwoord ook opsturen naar Max, ter attentie van Nachtvluchten... postbus 518-1200, Mike in Hilversum. En voor informatie kijk op Nachtvluchten... Het is tijd voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur Karin de Groot in een aflevering van Anders Denkenden. Tot zo.